Een zoon van de Libische leider Gaddafi zegt dat de drie Nederlandse militairen in Libië vanavond nog vrijkomen. In een interview met persbureau Reuters bevestigt hij dat ze worden overgedragen aan een delegatie van Griekenland en Malta. Volgens Seyf al-Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. De drie militairen werden vorige week zondag opgepakt door aanhangers van Gaddafi... toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. Volgens Safe is hen te verstaan gegeven dat ze niet weer terug moeten komen zonder Libische toestemming. Aan het eind van de middag meldde de Libische Staatstv al dat de Nederlanders vrij zouden komen. Secretaris-generaal Kronenburg van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft over de vrijlating van de militairen onderhandeld. Hij zei eerder dat hij hoopt dat ze vandaag nog worden overgedragen. Minister Opstelten van Justitie ziet niets in het plan van de gemeente Utrecht om een wietkwekerij te gedogen. Opstelten zegt dat hij op geen enkele manier wil afwijken van het bestaande beleid en dat hij het experiment niet zal toestaan. De gemeente Utrecht wil koffieshops gaan bevoorraden vanuit zo'n kwekerij. Om het verbod op het produceren van wiet te omzeilen wordt het een systeem met leden. Ieder lid krijgt in de gedoogde kwekerij vijf plantjes. Precies het aantal dat in Nederland is toegestaan voor thuisproductie. De oogst kunnen de leden ophalen in een koffieshop. Amsterdam, Eindhoven en Enschede hebben ook interesse in het plan. De politiechef van de Afghaanse provincie Kunduz is bij een aanslag om het leven gekomen. Hij was met tientallen andere politiemensen op patrouille in Kunduz stad toen een zelfmoordterrorist zichzelf oplies. Hoeveel doden er precies zijn geval is niet bekend. In de provincie Kunduz is het de laatste tijd een stuk onveiliger geworden. Nederland stuurt later dit jaar een missie naar Kunduz om politiemensen te trainen. Het weer, vanavond lokaal nog wat regen. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen zonnige periode en droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ADB-verkeersinformatie. Er staan nog 40 kilometer file. De langste files staan bij Amsterdam. Op daar 1 van, van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden 5 kilometer. Daar 1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Knopend Muidenberg. Vijf kilometer file, één rijstrook is daar dicht. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De A9 in Amstelveen richting Diemen van knopen Diemen 4. En op de ring van Amsterdam is het nog druk op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort. Tussen Sloten en knoop het staat 10 kilometer.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 Met Jeroen Stomborst. Wordt het Wust of wordt het Sablikova? Het wordt Irene Wust. Ja, je gewonnen, de drie kilometer. Irene Wust is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de drie kilometer. Ik ben zo blij dat het is gelukt. Het is haar vierde wereldtitel ooit op een WK-sprint. Nou ja, eerlijk gezegd, drie kilometer is gewoon heel lang geleden dat ik die heb gewonnen. Wie daar iedereen om de hals vliegt op het middenterrein. Ja, dat is gewoon uh, geweldig mooi. Het goud gaat dus naar Nederland, naar Irene Wust. Toef je slagroom op het toetje. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn. Later in deze uitzending komen we terug op die mooie eerste dag van de week afstand in Nienzo. Met goud dus op de 3000 meter voor Irene Buust. Vanavond dus geen kunststof en geen BNN Today. Ze maken plaats voor een ouderwets avondje Europese voetbal met drie Nederlandse clubs. Maar voordat we daarmee beginnen gaan we naar Den Haag. De drie Nederlandse militairen in Libië zouden vrijkomen. Wilco Bo. Ja Jeroen, Jeroen, goedenavond. Er zijn inderdaad steeds meer aanwijzingen dat de drie militairen in Tripoli... misschien wel binnen enkele uren al vrijkomen. eerst was er vanmiddag een bericht van die strekking op de Libië. Libische staatstelevisie en vanavond heeft ook een een van de zoons van de Libische leider Gaddafi tegen het Britse bureau, eh, persbureau Reuters gezegd dat ze vrij zullen komen. Luister maar. Uh, first of all, today, by the way, we are going to uh, hand over the, the, the Dutch uh, soldiers to the Maltese and the Greek, because we captured the Dutch soldiers uh, in Libya. So this is a, a first step. By the way, uh, we, we, we tell them don't come back again without our permission this is libya and we're still here this is libya not N netherlands so uh, we captured uh, the first uh, nato soldiers we're sending them back home uh, but we're still uh, keeping their uh, helicopter the army helicopter ja, tot zover de zoon van Gaddafi die dus zei dat uh, Nederlandse soldaten zullen worden overhandigd aan Maltesen en Grieken. En dat ze gewaarschuwd zijn om niet nog een keer terug te komen zonder toestemming. En uh, hij, met enige vreugde zei hij ook dat uh, de Libiërs de helikopter van de Nederlandse marine zullen houden. Nou ja, en dat was dus een positief bericht voor de drie militairen. En vandaag zei ook de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ed Kronenburg te hopen dat ze vanavond vrijkomen. Dus er zijn inmiddels uh, steeds meer aanwijzingen dat dat kan gaan lukken. We zagen ook vanavond minister Roosentaal van uh, Buitenlandse Zaken druk telefonerend op het ministerie van premier Rutte. Dus iedereen is er hier in Den Haag druk mee en het wachten is nu op het goede nieuws. Durkoboom, als er meer nieuws is uit Den Haag of uit Libië natuurlijk, dan horen we dat van jou. Dankjewel. Samen met Rusland is Nederland met drie clubs het best vertegenwoordigd in de Europa League. We gaan weer praten over voetbal. Vanavond worden de heenwedstrijden gespeeld in de achtste finales. Na deze ronde is dat zeker anders, want Twente en Ajax spelen beide tegen een Russische club. respectievelijk Zenit het Sint-Petersburg en Spartak-Moskou. PSV is al om zeven uur begonnen tegen de Glasgow Rangers. We gaan maar eens snel naar het Philips Stadion in Eindhoven. ronde van der Geer en Arno Vermeulen. Goedenavond. Goedenavond, 7 minuten gespeeld hier in Eindhoven. De tussenstand is 0-0. En het beeld dat we nu zien zou wel eens het beeld van de hele avond kunnen zijn: namelijk een aanvallend PSV en een. Hardnekkig verdedigend uh, Rangers, een elf tot dat gekomen is. Daar is geen enkele onduidelijkheid over om hier proberen het 0-0 te houden. Met een rij van zes verdedigers met een halve spits Diouf, Die eigenlijk middenvelder is en dan nog drie mensen ertussenin. Het PSV zal daar een gat in moeten vinden in die hechte clubmensen vanavond in Eindhoven. Om toch wel een marsje van pak weg Twee doelpunten te kunnen maken om daarna met een redelijk gerust hart naar Ibrox te kunnen afreizen volgende week in Glasgow. Maar dat zou dus een heel ander avondje kunnen zijn dan hier de Rangers counteren met hier Diouf. Dat is buitenspel. Duidelijk, een meter of twee, de vlag gaat omhoog. Dat gaat dus niet door, want de counters zullen via Diouf plaatsvinden. De eenzame man vriend bij de Rangers. 0-0 dus in de eerste fase van de wedstrijd, maar PSV in balbezit via Bauma Oma, oh, en die gaat naar de rechterkant, naar Manolev. Geen verrassende namen bij PSV ten opzichte van de wedstrijd tegen Excelsior. Van afgelopen weekend Toyvonen natuurlijk weer in het elftal. In de competitie geschorst, maar in Europa inzetbaar. Het heeft de Bakal zijn basisplaats gezocht. En met de gebruikelijke namen gaat PSV dus op jacht naar een overwinning. Maar wel oppassen voor de counter van Glasgow Rangers. Hutten in de middencirkel. Kort even met Edu. Dan gaat de bal terug naar achteren, naar Bouguera. En dan naar de keeper. En dat is een verrassende naam bij de Glasgow Rangers. Dat is Neil Alexander. Alexander. Normaal gesproken de tweede keeper, Alan McGregor, is de onbetwiste nummer 1. Maar omdat er binnenkort een wedstrijd in de League Cup in finale tegen Celtic op het programma staat... moet deze man wat speeltijd krijgen, wat ritme krijgen. Nou, dat zal hij vanavond krijgen tegen PSV. Hij zal voldoende te doen krijgen tegen een aanvallende Eindhovense formatie. 0-0, dus nog na 9 minuten en balbezit voor de Rangers. Boeghira was dat, één van de centrale mensen. Er staat ervaring achterin met Weer en Boeghira spelers die er eigenlijk al een tijd staan bij de rangers waarvan de 1 David Weir zelfs 40 jaar oud is maar afgelopen jaar nog de meeste wedstrijden speelde voor de rangers in de schotse competities en voor de in de bekers en in de Europa Cup. dus ervaring daar voldoende de bal naar de linkerkant gaat allemaal in een laag tempo terug naar die doelman die doelman Alexander, Ronald vertelde het al, het blijft natuurlijk een merkwaardig verhaal als je uitspeelt je kunt je plaats in de kwartfinale van de Europa League en je speelt met je tweede keeper blijft een beetje ondoordacht voor je gevoel. Het is wel zijn verjaardag. Hij is vandaag 33 jaar. Dat zou nog een rol kunnen meespelen. Dat het een uh, geste is van de technische staf van de Rangers. Van Walter Smith en Ellie McCoy, de assistent uh, trainer. Maar uh, we gaan zien of het een wijs besluit is. Met nu lens aan de bal. Maar die wordt gevloerd. Dat betekent een vrije trap voor PSV. Dat wel de bal heeft. Maar je kunt nog niet zeggen dat de patronen erg gepolijst uitkomen. Diehoef uh, maakte de overtreding. Diehoef die net iets deed waar uh, zijn ploegenoten niets van begrepen. Toen Isaacson even de bal had, ging hij druk zetten. Riep vervolgens tegen zijn medespelers, kom aansluiten. Ja, dus ze maakte nog net geen lange neus naar die uh, spits uit Zeneghal. Maar het is uh, tegenhouden natuurlijk. Uh, PSV Bouma met een bal naar de rechterkant. Iets onnauwkeurig gaat over Lens heen. En dan mag ter hoogte van het eigen strafstopgebied Whittaker gaan ingooien. Aan de linkerkant, de linksachter. Een, een stevige verdediging dus. En dus zijn er niet zoveel mensen voorwaarts die aan speelbaar kunnen zijn. Levertie krijgt de bal wel aangegooid, maar gaat er onderdoor. Krijgt hem uiteindelijk toch nog een keer op zijn hoofd. Bijna tot bij Diouf. Dan Diouf met een bal de lucht in. Ja, dan Bouma met een wat curieuze manier van binnenhouden. Een omhaal richting zijn eigen goal. Waardoor Engelaar heel hard richting zijn eigen strafstopgebied moet lopen. achtervolgd door Edu. En dan kan uiteindelijk Isaac zo'n redding brengen. Het is een curieus moment. PSV moet niet in dit soort situaties belanden. Dat is namelijk helemaal niet nodig. Na 11 minuten is de stand nog 0-0. Maar de echte overtuiging en zie hier ook patronen. Het ontbreekt allemaal nog bij het elftal van Fred Rutte. Ja, het is vroeg maar enige reden om je ongerust te maken is het wel. De paniek achterin bij PSV. En zeker het feit dat de bal niet zo makkelijk rondgaat tot nu toe. Die hoeft daar aan de linkerkant. Een man die natuurlijk een aardige staat van dienst heeft. Vooral in zijn Boltenperiode. Goed speelde. Bij Liverpool kwam het er niet helemaal uit. En nu is hij intussen 30 jaar. Je zou kunnen zeggen een beetje op zijn retour. Maar vandaag bij de Rangers als eenzaam soldaat voorin toch wel degelijk van belang. Veel hulp is er dus niet. Kijk of hoe dit duel aan de linkerkant daar gaat. Gaat hij over de achterlijn? Is het een doeltrap? Dat is het inderdaad. duel gewonnen door PSV, door Manolev, door de Bulgaarse rechtsback. Dat betekent een uitraap van, van Isaacson. Maar het is rommelig de eerste minuut. En het is zo van belang. PSV via de Rangers een geweldige club met een... Een enorme reputatie, maar niet met een heel bijzonder team. Tweede in de Schotse competitie met toch een aardig achterstand op Celtic. En het Schotse voetbal is absoluut minder dan bijvoorbeeld de tien jaar geleden. De spelers zijn minder, het geld is namelijk op. Dus echt de grote sterren uit het buitenland. Al zijn ze iets op hun retour, die gaan niet meer naar Glasgow. Die kiezen bijvoorbeeld voor de woestijn. Dus zitten ze met veel schotten opgeschreven. En het Schotse voetbal is ook al niet zo fantastisch. Kortom, PSV is eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om hier vanavond te winnen. En om zich over twee wedstrijden te plaatsen voor die laatste acht. Bouwma met het uh, balbezit in uh, de middensteer. Kom maar weer eens kijken. Is er beweging? Nee, het staat allemaal kort op elkaar natuurlijk. De Rangers houden de linies kort. Waardoor er eigenlijk weinig ruimte is om te bewegen. Er zal iets creatiefs bedacht moeten worden. Nu is het rondspelen aan linkerkant. Pieters Engelaar. Weer terug naar Bouwma. Dan de aanvoerder van PSV. Weer Engelaar vanaf links wat naar binnen. En Djudjak. Dat is nou zo iemand die uit niets iets kan maken. Nu met een aardig voorzet vanaf de linkerkant. Berg is dan wel in het strafschopgebied. Krijgt een heel klein uh, tikje van Bartley. Zijn directe bewaker. Een van de drie centrale verdedigers. Daarmee is hij voldoende uit balans en de gelegenheid voor Alexander om de bal op te rapen. En die gaat hem met een lange bal weer in het spel brengen in de dertiende minuut op zoek naar Diouf. Diouf verliest het wel van Marcelo. Die is nog wel even langer. Die voorstopper van PSV die wel moet oppassen want hij staat op een schorsing. Dus Geel nu betekent geen Ibrox volgende week. Dat geldt trouwens ook voor twee andere verdedigers. Het geldt voor Pieters en het geldt voor Bauma. wel degelijk even oppassen. En als je niet zoveel aanvallers in de buurt hebt en die zijn er niet dan moet het ook wel kunnen vanavond. Pieters geeft hem mee aan Engelaar. Engelaar nu op de eigen helft. Gaat nu de helft van de Rangers op. Paas weer naar Pieters. Een meter of vijf naar de linkerkant. Dan krijgt hij hem weer terug. Nog een enkele verrassing. Geen mensen vrij. Iedereen staat eigenlijk een beetje stil. Toyfonen zie ik daar niet bewegen. Hutchinson niet aan de kant zou het bij Lens kunnen. Die maakt nu een aardige beweging. Maar de bal gaat aan hem voorbij. Dat betekent ook weer dat er balbezit is voor de Rangers. Voor die Bartley. Die jongenspeler die... Uh, werd gehuurd door de Rangers, maar nu wel de bal kwijt. leeft dan mee. leeft de achterlijn. heeft haalt hij dat. Probeert hem terug te geven. Dat lukt niet. Hutchinson in tweede instantie. Die paast hem niet goed. Komt hij tot en weer bij Juchak. Die schiet altijd, maar die schiet wel tegen zijn tegenstander aan. Engelaar heeft dan nog de bal. Nou, voor het eerst dat PSV de druk eigenlijk echt op heeft. Nu met Pieters. Pieters probeert dan een man uit te spelen. Terwijl hij Juchak had kunnen aanpassen. Doet dat niet. Het is de 14e minuut. Voor het eerst had ik het gevoel dat het doelpunt van PSV misschien wel in de maak was. Dan gaat de Rangers via Foster op zoek naar Diouf. Maar dat is een kansloze missie. Die voelt zich zo op een onbewoond eiland. Daar zou je een zo liedje van kunnen maken. Orlando Engelaar is de volgende die het balbezit heeft voor PSV. En Manolev halverwege de helft van de Rangers aan de rechterkant. Tempo moet wat omhoog. Lens combinatie met Berg in de afstand uiteindelijk gestrand door weer En dan draait Davis wat om zijn as. Wordt wel lastig gemaakt door Hutchinson. Maar Rangers houdt in elk geval het balbezit. Edu even terug naar Bartley. Lange bal dan richting Diouf. En een lange bal is 9 van de 10 keer inleveren. Ook in dit geval, hoewel Toyvonen, wat onzorgvuldig met het balbezit omgaat op de helft van de Glasgow Rangers. Maar vervolgens krijgt Mano Leven wel in de voeten en die gaat dan wat stapjes voorwaarts maken. Aan de rechterkant speelt vervolgens Engelaar aan en dan verplaatsen van het spel naar Erik Pieters aan de linkerkant. Pieters had inderdaad wat ruimte, Jujjak, dat zou de bal moeten zijn die het gaat openbreken. Nu met een voorzet richting Berg, maar het is geen hele goede kopper. En de schotten zijn er wel sterk met weer die de bal weghaalt. Berg die toch de voorkeur heeft boven Koevermans. Ja, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden op dit moment bij PSV. Allebei eh, spelen ze niet geweldig, vooral ze scoren allebei niet. En daar staan ze juist voor. Deze berg heeft in zeven duels in de Europa League voor PSV het mooie resultaat van nul goals. Tot nu toe weten te fabriceren tegen toch niet al te fantastische ploegen. Zucjak nu verspeelt de bal iets te veel, maar heeft er een toch nog. Doet hij handig, Zucjak eigenlijk bij toeval geboren, maar hij passeert dan twee man. Komt uh, helaas niet verder. Het is Whittaker die de bal dan weghaalt. PSV men de rebound wel bereven heeft. En dan Bouguera die het kan uh, oplossen. De Algerijn daar. De man die ook al uh, door de wol geverfd is. In dat opzicht uh, zullen ze niet snel in paniek raken. Nou de bal dan terug naar de doelman. Die schiet hem weer weg. Het is uh, super rommelig. En PSV krijgt er eigenlijk weinig vat op. En de Rangers dat bijvoorbeeld 0-0 speelde bij Manchester United. Dat is wel een uitslag om je te herinneren. Blijft voorlopig ook nu makkelijk overeind. Ja, dat is iets wat PSV er ook eventjes uh, moet beseffen, dat ook Manchester United last heeft gehad van deze stugge Schotse ploeg overigens, maar goed resultaten uit het verleden bieden nou helemaal geen garantie voor de toekomst. Twee keer eerder speelde Glasgow Rangers hier tegen PSV en twee keer uh, was uh, Glasgow Rangers de sterkste ploeg nu, Toyfone Berg Goeie combinatie, rand op gebied, maar die Alexander bewijst dat het vertrouwen dat hij van Walter Smith heeft gekregen, dat hij dat niet zal beschamen deze avond. Hij uh, duikt als het ware voor Berg en heeft de bal te pakken, maar dit was wel zoals het moet in één keer spelen. Het inspelen van Toyfone. Eén beweging. Berg voor de keeper zetten door de as van het veld. Maar dan is Alexander er goed bij. Om in elk geval de nul nog even te houden voor de Schotse ploeg. Maar dit is de manier waarop PSV aanvallen zal moeten opzetten. Eén keer raken op snelheid uitgevoerd. Dan is Glasgow Rangers wellicht pijn te doen. Nu blijft het na 17 minuten 0-0. En bal bezit voor Hutchinson. De methode is nu bekend. Nu nog het uitvoeren daarvan. Dat zag je inderdaad uh, zeer dreigend uit. En je moet die spelen, zeker weer, zodat het niet te vaak zeggen. Maar hij is 40 jaar, moet je toch op zo'n manier wel kunnen uitspelen. Hij kan niet al te rap meer zijn, met alle respect uh, gesproken. Maar met de staat waar iedereen jaloers op zou zijn. Er ligt ruimte, er liggen mogelijkheden voor PSV. Toyvonen, Toyvonen terug naar Bauma. Iedereen nu op de helft van de Rangers. Voor die doelman Alexander. En dan is het uh, Even verzoeken hoe je dat gaat uitspelen. Dat is niet zo makkelijk. Manolev is een man die dat wel zou kunnen. Aan de rechterkant. We kunnen het even niet zien. Maar de koffiemeisjes staan ervoor. Koffiemeisjes. Ja, Mogen wij misschien even de wedstrijd volgen. <laughs> nou, dat gaat nu lukken dan. Lens. Lens dan naar uh, Manolev. Naar de zijkant. Manolev in één keer voor die bal wordt getoucheerd. En dus gaat hij over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor PSV. Een hoekschop is natuurlijk gevaarlijk als je Bauma hebt. Je hebt Marcelo, spelers die goed kunnen koppen. Ook die twee trekken nu naar voren. Manolev blijft achteren. Dat doet Pieters ook en die corner gaat komen van de sterspeler van PSV. Vanaf de rechterkant, de eerste corner die PSV mag nemen. Na 18 minuten, natuurlijk ook Engelaar heeft een plekje gezocht... in het strafschopgebied voor Alexander. Die bal komt in de buurt van Alexander, die zit mis. Maar vervolgens is er geen PSV'er die een voet tegen de bal kan krijgen. Laat staan hun hoofd, omdat die bal vrij laag... uiteindelijk bij de tweede paal terechtkomt. En dan is er nog wel een PSV'er, dat is Marcus Berg... die dan gaat informeren bij de vijfde, dan wel zesde man... achter de goal van, hé, hey, werd die bal toch niet een beetje door die keeper getoucheerd? Maar het antwoord is onverbiddelijk nee, en dus... Een doeltrap voor Alexander in minuut 18 inmiddels van deze wedstrijd. Hij neemt zijn tijd logisch. Het gaat allemaal om een gelijkspel. Het gaat om het weghalen van minimaal een punt voor de Schotten. En Alexander heeft iedereen weggestuurd en trapt de bal richting de helft van P.S.V. Daar waar Edu het komt nu wel verliest van Engelaar, maar de afvallende bal vervolgens gewoon voor Bartley is, die hem dan wel over de zijlijn speelt. Ingooi voor P.S.V. Utrecht liet eerder dit seizoen zien hoe het moet in de Galgenwaard om het final van Celtic te winnen. Een duel tegen de Schotse nummer 1. Als PSV dat dan kopieert, dan zijn we tevreden. Het einde van de avond. Manolev, Manolev terug naar Engelaar. Engelaar dan weer nog verder weg naar Marcelo. Marcelo naar Bauma. Komt de bal dus wel wat centraler nu met Bauma. Die kan dan een aanval gaan opzetten via Pieters. Gaat allemaal via veel schijven. Dat kun je ook geduldig voetbal noemen. En dan moet ergens die versnelling komen. Dan moet er iemand een steekpaas hebben. Of zien waar de ruimte ligt. Zoals Toijfone dat eerder deed. Nu misschien met Lens speelt de bal in. Niet helemaal begrepen door Berg. Of je kunt ook zeggen dat de bal van Lens niet goed is. Het gaat daar mis. Toijfone kan ook niet meer bij. En dan de aanval van Rangers al snel in de kiem gesmoord door een overtreding van Marcelo. Ligt de bal niet op zijn plaats, is het tempo er weer uit. Spelen we 19 minuten. Hebben we één kans gezien voor PSV. Vrijtrap is inmiddels genomen. Korte rondspelen achterin tussen Bartley en Weer. Dan Bartley met wat stapjes naar voren. Het aanspelen van Diouf met Marcelo wel in zijn nek. Maar dan blijft de Senegalese wel in balbezit. Sterker nog krijgt hem even bij Edu En dan verstikt Hutten zich. En is er misschien een kans voor PSV. Want er staan wat schotten voor de bal. Maar Hutchinson paas op Berg. Die is mee opgekomen. Is te hard en te nauwkeurig. Of de techniek bij de Zweden. Ontbreekt. In elk geval, hij krijgt hem niet mee. Want dit was een uitgelezen kans. Eindelijk wat schotten voor de bal. Dan is er dus wat ruimte. En had dit wellicht wat nauwkeuriger uitgespeeld moeten gaan worden of moeten worden door PSV. Het gebeurt niet. En dus ook dit moment is weer weg. Balbezit voor de Glasgow Rangers via Bartley. Maar het gaf te denken de manier waarop Hutten daar balverlies leed. Op, toch een, op, een, op een plek zo rond de middenlijn. Ja, Hutten is de man die nog eens voor die verdediging staat uh, om daar. Uh... Het goede werk te doen in verdedigend opzicht ook. En als je dan de bal verliest, ligt het open. Het was een harde bal die je gegeven werd. Maar als Berg een wereldtechniek heeft, dan had hij hem toch kunnen aannemen en mee kunnen nemen. Dat heeft hij niet. Het is ook een speler die natuurlijk erg twijfelt op dit moment aan zijn eigen kwaliteiten. Want er is veel kritiek op deze huurling van HSV die zijn goal moet maken. Nu de bal naar Lens Manolev heeft dat gedaan. Die is wel snel Lens maar die bal die is moeilijk, maar krijgt er wel voor. Dat is knap. En dan toch gepakt door Alexander. Wat een spurt was dat van Germain Lens Van een meter of 30 echt vol gesprint tot de achterlijnen. Kan hij er nog net voortrekken. En dan komt die bal bij de eerste paal ongeveer uit waar Alexander zich strekt en hem kan pakken. Berg springt nog wel mee voor de show. Maar petje even af voor de snelheid van Germain Lens En zoveel ruimte zul je over het algemeen juist niet krijgen. Nu lag hij er en hij is een typische speler die daar prima van kan profiteren. Manolev terug naar de keeper. Dieper Isaacson. We zijn dus aan de linkerkant bij PSV. In de eigen 16 meter. Dan glijdt hij uit. Maar schiet hij de bal nog wel naar zijn linksback. Erik Pieters. En dan gaat PSV maar eens langzaam weer kijken waar nu de mogelijkheid ligt. En gelijk. We zijn op de helft van Glasgow Rangers. Naar de rechterkant. Manolev richting het strafstopgebied. Kan binnendoor. Ja dan moet Lens wel opletten. Die bal gaat door de voeten van Whittaker. Maar is ook hard. En dus kan Lens daar niet bij. bal zomaar in de voeten van de keeper Alex Zender. En dan heeft Glasgow Rangers dus weer het balbezit. Gaat Lens ervoor zorgen dat Alexander in elk geval binnen een redelijk tijdsbestek die bal weer in het veld gaat brengen. En is het dus nog steeds 0-0 en krijgt PSV langzaam maar zeker wel wat meer grip op deze wedstrijd. Komt het wat meer in de buurt van Alexander. Na die uitroep van Alexander, bijvoorbeeld nu Jujuak weggestuurd na een goede interceptie. Juchak dan met een ja, kansloos schot vanaf de linkerkant. Hoog over de goal van de Glasgow Rangers. En kan er dus weer alle tijd genomen worden met een, met een doeltrap. Het moet via de buitenkanten, het moet op snelheid. Maar het wordt geduld is net al gevallen. Dat zei Fred Rutte gisteren ook nog tijdens de persconferentie. Niet wanhopig worden. ...positie blijven spelen, want deze ploeg loert op een momentje, loert op een counter... ...en als je dan uit positie bent, dan ben je gezien. Het is nog 0-0 na 22 minuten. De rangers dat in de Champions League uitkwam dit seizoen, daar niet onaardig deed. De derde werd in de pool, maar opvallend drie keer maar scoorde. Dat is weinig in zes wedstrijden en zes doelpunten tegen kreeg. Dat is dan wel weer knap. Als je kijkt naar de tegenstanders, Valencia dus, Man United hadden we het al over. En Borussia's spoor. En uh, ze verliezen eigenlijk ook nooit echt met uh, grote cijfers. Het is een ploeg, alleen bij Valencia was het 3-0. Die over het algemeen makkelijk op de been blijft, alleen zelf het verschil niet kan maken. PSV moet er eentje in schieten en dan hopen dat ze, ze iets uit de tent kunnen lokken. Dat was net dus een optie met wel een goede paas van Berg naar Duciak. Maar de Hongaar was, was daar wat bolsterig en schoot die bal iets te snel in. PSV nu weer met Engelaar op eigen helft. Engelaar terug naar Marcelo. Marcelo kan dan naar Bauma. Bauma. Wat zijn de opties in de voeten van Hutchinson? Een van de beste PSV'ers de laatste weken. Hij heeft zich goed ontwikkeld. Begon als rechtsback. Dat deed hij niet onaardig. Maar als middenvelder heeft hij wat extra's. Engelaar nu weer naar Juchak voor de doelberg. Maar er zijn twee bewakers bij. Dat is niet de methode. Toyfone staat al een tijdje vrij. Toyphone, die moet uitgerust zijn. Want die was geschorst in de competitie. Hutchinson maar duurt iets te lang. Dat betekent ook dat die blauwe met een mannetje of acht toch steeds kunnen omsingelen. Nu dan een voorzet is hij makkelijk weggekopt door Weir. En dan kan hij opnieuw ingezet worden door Lens. Lens aan de Lenz de rechterkant met Manolev. Manolev. Wordt hier in het spel betrokken of niet? Gaat Lens zelf. Lens zelf. Wordt hij van de bal gelopen door Whittaker? Whittaker die dan een aanval kan opzetten via zijn spits. Die hoeft die zich goed laat zakken. Maar daar zit Marcelo bovenop. Komt hij toch weer voor de voeten van Edu? Edu geeft hem mee aan Davis. Davis eh, die gaat de mannetje uitspelen. Pieters geeft hem dan aan de rechterkant naar Harten. Zelfs een in de diepte. En dat moet er even opgelet worden. Dat doet Bouwma prima. Haalt daar de bal weg. Het leek even op een aanval van de Rangers. Ja. Maar het leek op een aanval van de Rangers. Ja, die hier uh, rechts. -back was zelfs mee. Die keek even om zich heen. Van, oh Zo ziet het eruit op vijandelijke helft. Daar zal hij niet heel veel meer komen. Bal bezit wel voor PSV. Veroverd op Edu. En Toijfone nu snel naar de rechterbuitenkant. Naar Manolef. Ter hoogte van het strafzomgebied. Balletje naar binnen. Lens moet dan met een voorzet komen. Of gaat hij schieten met het linkerbeen? Het wordt het laatste. Maar dat schot wordt gekraakt. Op het laatste moment door Barkley. Die daar in de baan van het schot ging staan. Levert PSV dus geen goal op. Ook geen redding van Alexander noodzakelijk. Maar er komt wel een corner aan nu vanaf de linkerkant. Te nemen natuurlijk door Ballas Juchak. De tweede corner voor de Eindhovense ploeg in deze wedstrijd. Bij die 0-0 stand. We spelen precies 24 minuten in Eindhoven. PSV loopt warm en nu de eerste goal nog. Daar komt hij dan. Juchak krijgt hij hem niet goed bij medespelen. Maar in de lucht zijn ze bijna onverslaanbaar. Komt hij bij Manolev. Manolev gaat hem ook in één keer voor de goal geven. Richting Toivonen. Toivonen verliest ook weer zijn Komt wel van Weer. Gaan we via Engelaar naar de linkerkant. Daar staat the duchak. Nog. Die nam die hoekschop en uh, staat nu weer iets uh, teruggetrokken. Kan een aanval opzetten. Geeft hem mee aan Hutchinson. Hutchinson moet bijna wel naar Mano Lev. Alle anderen staan in het uh, centrum. Vier PSV'ers met een stuk of uh, tien keer blauw daaromheen. Ja, hoe kan je dan nog wat bedenken? Lens terug. Komt niet bij Engelaar. Valt een beetje tussen iedereen in. Maar het is ook uh, Bauma die op de helft van uh, de Rangers is. Want het heeft uh, helemaal geen zin om op je eigen helft te blijven staan. Want daar is één Diouf. En voor één Diouf heb je maar twee spelers nodig. Maximaal om die af te stoppen. Dus Bauma mag regelmatig mee het middenveld in. Mano nu. Mano -Lef. kan zijn man uitspelen. Dat is Witte. Witte wint. En dan is het gevaar. het is geen gevaar. Dan is die aanval van PSV weer afgelopen. Eigenlijk werd het niet één keer gevaarlijk. Omdat er geen verrassing in zat. Nu misschien Engelaar. Omdat Rangers omschakelt en de bal zelf weer verspeelt. Dan heb je eigenlijk meer kansen. Dan wordt Toyvonen van de bal gezet fysiek. Maar er mag het spel wel verder gaan met Edu. Edu naar de rechterkant. En is het zware tegenaanval van de Glasgow Rangers. Maar dan komt ook PSV met veel mensen terug. Toch komt die bal nog hard voor. Richting de hoeft. Die kan die bal niet binnenhouden. Ja, Het zijn van die steekmomentjes. Hè? Ja, het was, het was even slordig. En dan komen ze er toch uit. Je moet uh, geen balverlies leiden op uh, het moment zoals dat nu gebeurde. En dan ineens zijn er drie, vier mensen die bereid zijn om over te steken. Ja, en die Diouf is een uh, geslepen voetballer over de heel. Dat hebben we inmiddels wel uh, geroepen. Maar goed, hij kan wel doelpunten maken. Dat heeft hij in het verleden al uh, laten zien. En PSV moeten en ook van scherp blijven. Het uh, verrassende zou zijn als PSV raadsel van kant zou wisselen. Want je ziet Glasgow Rangers uh, meekomen uh, mee naar de rechterkant. Als je dan in één keer kan kantelen, heb je wat vrijheid uh, gecreëerd voor je buitenspelers. Dat lukt PSV tot nu toe nog niet heel erg. Pieters misschien nu. Komt eens op richting de achterlijn aan de linkerkant. Wordt achtervolgd door Davis. Dan uiteindelijk bij de cornervlag een man op man duel. Waar uh, Pieters wel in balbezit blijft. En kijkt waar de hulp is. Die is achter hem bij Jutja. Jutja komt naar binnen. Gaat nu schiet. Uh, het is weer een uh, schot van. Van Jujak dat hoog over de goal gaat van Glasgow Rangers. Maar Pieters hield daar iemand tegen. Daar was er even wat ruimte voor... Jujak ...om naar binnen te komen en in dit geval op zoek te gaan naar zijn rechterbeen. Nu nog een beetje goed mikken en de juiste kracht meegeven. Die momenten zullen nog komen in deze wedstrijd. Tot nu toe is het dus nog altijd 0-0 na 27 minuten. Als Rangers op zoek gaat naar Diouf, Engelaar ertussen zit... ...en dan valt die bal eigenlijk in een soort niemandsland aan de linkerkant... Of de rechterkant, ...waar Diouf inspringt en het bal bezit heeft. Ja, het was er wel Zuczak die terug sprintte om daar te gaan uh, verdedigen. Maar die kon het niet behalen. Wel knap dat hij uh, zo ver terug kwam om te helpen. Wat Engelaar er eigenlijk een klein foutje maakte en hem zelf niet corrigeerde. Nu dan de Rangers met iets meer mensen. Ze waren uh, voorin, maar dan gaat de bal wel naar achteren naar Bartley. Die jongeling scoorde afgelopen week tegen Sint Mirren. De enige goal die de Rangers won. Maar nu uh, gaat hij zelfs uh, verder naar voren. Ze worden wat brutaler de Rangers. Zou het uh, echt zo zijn? weer gaat dan toch weer terug naar Alexander. Terwijl er nu uh, drie, vier, vijf, zes mensen in het... Blauw van de Rangers. Zeten niet voor niks. De Light Blues op de helft van PSV stonden. Maar dan met de lange bal via de doelman. En die wordt uh, door iedereen gemist. Ook door Marcelo. En dan wordt er even uh, gezegd dat Marcelo een overtreding maakte op Leverty. Althans, die ligt daar op de grond. Het was een uh, springduel. Het valt allemaal wel mee. Het lijkt op dat Leverty eigenlijk verkeerd... Op de grond terecht komt. En dan ja. wordt gezegd dat Marcelo een been uitstak. Ach, het is allemaal uh, vrij sportief wat hier gebeurde. Niet zo mekkeren, ook de spelers van de Rangers niet. Er moet Lefferty gewoon weer gaan staan. Dan kan die vrije trap worden genomen. En dan kan het spel verder, althans de inworp. Maar gek ineens, de laatste vijf minuten: de Rangers met meer mensen in de aanval. Misschien wel omdat ze zien dat PSV ook niet fantastisch draait. Nee, geen antwoord heeft toch op hun, op hun verdedigende spel. Geen creatieve oplossingen kan, kan vinden. En het is allemaal wat stroperig wat PSV laat zien tot nu toe in deze wedstrijd. Eigenlijk één keer een direct spel met Berg en En Dat levert misschien wel grote grootste kans van de wedstrijd op. Nu Toyfone, halverwege de helft van de Rangers, gaat naar de rechterkant naar Lens. Daar komt Manolef, maar Het is een beetje een beroerde bal van Lens, Waardoor Whittaker er eigenlijk makkelijk tussen kan zitten. Whittaker is ook geen held in het uitverdedigen. Het gaat allemaal op kracht en emotie. Maar uiteindelijk komt hij wel een heel eind, Omdat hij twee man uitspeelt. Het gaat niet op schoonheid. Maar drie, vier meter voor de middellijn. Aan de linkerkant dwingt hij Marcelo toch tot ingrijpen. En is er in elk geval terreinwinst voor Glasgow Rangers. Want kort voor die middellijn mag er dus worden ingegooid. Nu door de ploeg die dus in het prachtige blauw speelt. En dat gaat Whittaker doen. Kijkt eens of er wat mensen in beweging zijn. Het gaat naar Lefferty. Het gaat naar Diouf En dan krijgt Rangers een vrije trap. Omdat Marcelo een overtreding maakt op Diouf. Ja, of dat echt zo is zou ik nog een keer willen zien. Het kan. Houdt Misschien ietsje vast, maar het is die hof die ook wel heel slim valt. Ja, hij heeft hem aan zijn linkerschouder vast. Dat is helemaal waar. En hij draait zichzelf als een kurketrekker in elkaar. Die hoeft om die vrije trap te versieren. Ook dat is bij de hand gedaan. Dan mag de vrije trap worden genomen. Zit er een meter of tien op de helft van PSV. Whitaker, de linksback, die meestal op het middenveld speelt. Ook rechtsbenig is, maar ze hebben een probleem op de linksbackpositie. Gaat die vrije trap nemen, gaat hij dus met rest trappen. Steven Whitaker, 26 jaar, een van de betere spelers bij de Rangers. En die bal die komt te laag, wordt wel doorgekopt. Er moet het oppassen zijn, wordt hij inderdaad weggehaald bij PSV. Achterin dan Marcelo, dan de bouwma, maar, maar niet voldoende. Er kan Edu inschieten, maar die schiet daar tegen een lichaam van een PSV eraan. Edou, de man die sporting heel laat op de knieën kreeg. Scoorde één goal in de Europa League, één goal in de Champions League. De Amerikaan, 24 jaar. En als je het over de betere spelers van de Rangers hebt, hoort hij daar zeker bij. Vaste man, vaste waarde in dit team van Walter Smith. Inworp van de Rangers, PSV moet even verdedigen. En dat doen ze hier aardig. Bal over de zijlijn, bijna een half uur gespeeld. Het gaat niet zoals PSV zou willen. Die hoef is er namelijk nu vandoor aan de rechterkant. Sterker nog in een duel met Marcelo ziet hij... Als hij richting de achterlijn gaat, dat de Braziliaan van PSV de bal als laatste raakt. En dat betekent dat Glasgow Rangers. voor het eigen supportersvak een corner mag gaan nemen. Die Hoef gaat dat doen. Maar niet nadat hij even heeft gezwaaid naar de supporters. Die corner komt vanaf de rechterkant. Natuurlijk is er veel uh, Rangers nu mee voorin. Veel mensen die hier kunnen koppen. Bartley onder meer. die komt ook bijna aan de bal. Maar via Bauma gaat hij weer over de achterlijn. In de tweede corner op Rijn. na precies een half uur spelen voor de Glasgow Rangers. Die Hoef gaat dat doen. Er is veel beweging voor Isaacson. die zelf ook klem staat. Klem gezet ...door Leverty. Er is daar een duwe trekken met Marcelo. Scheidsrechter Hansen moet daar even naartoe en even wat vermanende woorden gaan spreken. Met name richting Leverty, maar ook richting Marcelo. Dat de heren toch recht van elkaar af moeten blijven. En dat Isaacson zichzelf maar moet zien te ontzetten. Onder druk van die Leverty moet uitkomen. Hoef wacht nog altijd met het nemen van die corner. Hansen kijkt nog een beetje om zich heen. Ziet dat er ook een ja, wat duwe trek is bij Berg en bij Bartley. Nu komt die corner van Hoef. Vanaf de rechterkant. Nee, nog altijd niet. Omdat het duwen en trekken nog altijd niet voorbij is. En er nog steeds vermanende woorden moeten worden gesproken. Hij moet een beetje iedereen nu uit elkaar trekken. Terwijl Bartley nu van het veld gaat. Dat is de reden waarom er wat oponthoud is. Bij het eerste duel met Bouma liep hij een bloedneus op. En het bloed zijpelt nu uit zijn neus. Dat heeft Hansen gezien. Hij zegt, ga jij eerst maar eens even naar de kant. Die je laten verzorgen. En met de team van Rangers gaan we nu dus verder. En gaat die corner dan eindelijk genomen worden door Dioef. Vanaf de rechterkant komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Pieters. Het moment is weg ja, het zou je maar gebeuren dat je uit zo'n hoekschop op 1-0 achter komt. En dan graven ze zich het nog verder in, als dat in theorie al zou kunnen. En kom je er helemaal niet meer doorheen. Die bal over de zijlijn, dat betekent dat PSV mag gaan ingooien. Baal maar even op een andere plaats zijn schoenen strikt. En ook de Rangers weer compleet is, want Bartley is terug in het veld met nummer 21. De jonge verdediger, die staat er nog eens bij een van de aanvallers van PSV. en gaat daar positie kiezen bij Jermaine Lens. Inworp op het hoofd van Toyvonen. Allemaal nog wel op de helft van PSV. Komt die bal via Toyvonen wel op de helft van de Rangers. Maar er is niemand van PSV. Dus gaat hij weer net zo hard de andere kant uit. Dan een wilde omhaal van uh, Bauma. Bauma dan uh, bij toeval eigenlijk. Bij Hutchinson laten we zeggen dat het net niet het voetbal is. Van Barcelona dat we deze week gezien hebben. Wel Lens die een kopballetje geeft. Wel loopt Bergen maar achteraan. Eigenlijk allemaal half, ballen komen niet aan. De ballen zijn niet goed gepaast, zijn niet goed gekopt. Dus een beetje slordig. En als je dan zoveel tegenstand hebt in blauw dat daar goed verdedigt en consequent verdedigt. Dan is het ook niet zo makkelijk om een kans te creëren. Mano nu weer. Maar die heeft de bal zelf het laatste aangeraakt. Dus dan is de inworp voor de Rangers. Blijft onze conclusie na een half uur spelen dat het lastig is voor PSV. Misschien toch wel wat lastiger dan we verwacht en gehoopt hadden. Want anderhalve kans, ja anderhalve kans. Ja, niet, twee, laten we niet. positief zijn. Meer is het niet geweest. Maar dit Rangers nog even maar eens terugkijken met dit voetbal. Want heel veel anders was het niet twee jaar geleden. Toen men gewoon de finale haalde van toen nog de UEFA Cup tegen Zenit Sint-Petersburg van Dick Advocaat. Ook toen werd er een halve finale wedstrijd tegen Fiorentina afgesloten. Uiteindelijk met het plaatsen voor de finale. Maar wel zonder één keer op goal te hebben geschoten. En met dit voetbal kun je dus als je maar op de juiste momenten uh, een doelpunt maakt. Uh, heel ver komen. En dat zal ook de gedachte zijn van Walter Smith in deze wedstrijd. In zijn laatste seizoen. Want zijn uh, assistent Ellie McCoy. Volgt hem volgend jaar op als manager van de Glasgow Rangers. Balbezit voor PSV. Marcelo vindt Pieters aan de linkerkant. Die gaat de middenlijn over, maar weet dan eigenlijk ook niet waar naartoe. Nou, uiteindelijk Engelaar die zich aanbiedt in de middencirkel. Met je postcode voetbal, postbode voetbal eigenlijk beter gezegd bij PSV. Het is halen en brengen. Toyvon is een belangrijke schakel. Dat zagen we bij die kans van Berg. Maar die komt wat te veel naar de bal nu toe. En trekt Hutten wel mee. Dan kan Hutchinson op zijn positie daarin stappen. Maar dat heeft nog niet tot heel veel geleid. Nu Bouma. Bouma bemoeit zich al meer met die aanval... Uh, en Pieters van de zijkant moet die bal voor de goal komen. Weer kan het zo nog redden. Haalt die bal weer eens weg. Dan Ducjak. Ducjak uh, voelt de verantwoordelijkheid dat hij moet openbreken. Dat kan je merken aan die schoten van afstand. Die wat overspannen zijn. Die van veel te ver schiet. Maar hij weet wel dat hij misschien de cruciale speler, de key speler van PSV is op dit soort uh, momenten. Lens zou dat ook wel kunnen. Maar die heeft wat meer ruimte nodig. Engelaar nu. Engelaar dan. Nou, wie weet scoort niet vaak. Engelaar nu. Nou, Hutchinson moet de bal voor de goal komen. Komt hij laag en dan wordt hij gemist Waardoor berg. Dat is toch niet onaardig. Maar die maait over die bal heen. Dat betekent dat de Rangers gaat kouder Dus opletten geblazen. Met Davis. Wie schuift er mee in? Nou, dan schuiven we er niet zo heel veel mee in. Bal terug naar Weir. Die paast dan wel naar Edu. Aan de linkerkant. Met de druk van Pieters. Maar dan blijft de Amerikaan in balbezit, wilde ik zeggen. Uiteindelijk niet. Want hij levert hem in 10, 15 meter over de middenlijn bij Jujak. PSV's linkerkant. Met Engelaar. Nu naar de as. Naar Hutchinson. Die ook wat stapjes maakt vanuit de middencirkel. Dan is kijk, Manolev. Ja, kom maar joh. Je hoeft niet zo te twijfelen. Gewoon die helft van de tegenstander opgaan. Weer terug naar Hutchinson. Uiteraard is uh, uh, Glasgow Rangers weer gehergroepeerd. Nu wel een aardige staal om van Lens. Lens dan met een schot vanaf de rechterkant, strafselgebied. Dat naar de korte hoek gaat, maar wel over die korte hoek heen. Over die goal van de Glasgow Rangers. Maar het is uh, weer eens een momentje voor uh, PSV na 35 minuten. Ik zit er naar die, uh, die Weer te kijken. Terwijl we nu in de herhaling nog eens kijken naar die actie van Lens. En dat schot dat wellicht nog wel getoucheerd wordt door Bartley. Maar uh, ik kan me nu voorstellen dat zo'n uh, zo Weer tot zijn 41ste daar kan spelen. Omringd door twee Verdedigers. Hij loopt wat naar links, hij loopt wat naar rechts. Ik denk dat hij nog wel een jaartje kan bijtekenen. Ja, dat is je ook wel uh, van plan. Weer, als je naar het moment van net kijkt, dan uh, zie je dat Lens zelf een actie maakt. Dat is eigenlijk nodig in deze wedstrijd om het open te breken. Hij schiet uh, aardig over. Toivonen maakt dan weer een gebaar van: moet je hem niet naar mij spelen. En dan biedt Lens ook nog excuses aan. Terwijl het gewoon flauwe kul is. Het is heel goed wat Lens doet. Je moet af en toe één of twee mensen uitspelen om een ander vrij te maken. Nu had hij een aardige schietkans. Ja. Mist uiteindelijk de lat op. Nou, wat zal het zijn? Een halve meter. En dan is Toivonen toch weer het mannetje die zegt van nee, je moet hem maar mij geven. Dat blijft vervelend. Uh, dat zou toch wel eens anders kunnen bij deze zweet. Die zijn Imago in Nederland de afgelopen maanden aan het. Uh, afbreken is. En nu maar eens moet laten zien dat hij zo'n hele goede voetballer is door het te doen tegen de Rangers. En behalve die bal op Berg hebben we nog niet al te veel van hem gezien in de Lenzvrijrol. Lent zegt natuurlijk, ik zeg maar sorry, anders krijg ik straks een hele bal. Ja. <laughs> Je weet het maar nooit. Je weet het niet met uh, Toivonen. <laughs> nu dan PSV achterin. Wie is de vrije man? Bouwman, goed aangespeeld tussen twee spelers door Bouwman. Kan terug naar Pieters. Pieters, die natuurlijk ontzettend veel loopvermogen heeft met grote passen. Is hij al op de helft van uh, de Rangers. Maakt al het taas. Jutjak, Jutjak. Maar die krijgt heel weinig ruimte van Bugera. Wordt goed verdedigd op de Hongaarse. We hebben natuurlijk PSV gescout. Ze hebben PSV. Onder andere gezien bij Excelsior. En ze weten dat ze hem geen centimeter moeten geven. En Boegera neemt dat voor zijn rekening met een overtreding. Dat wel dat betekent dat de vrije trap van Dongaar zelf gaat komen. We hebben 36 minuten gespeeld. Nou, toyvonen er maar. Het had ook een combinatie kunnen worden tussen Pieters daar en Dujjak. Want Pieters was er wel doorheen. Maar goed, Toyfone draait de verkeerde kant op. We krijgen nu wel deze vrije trap. Die met het linkerbeen voorgegeven zal worden door Balas Dujjak. Veel mensen voorin. Daar komt die bal gekopt door Lens En dan komt hij bij de tweede paal. En lopen er eigenlijk twee spelers. Dat zijn Berg en Marcelo elkaar in de weg. Marcelo is wel degene die de bal als laatste raakt. Maar hij gaat naast de goal van Glasgow Rangers. Dit was nou zijn moment. De vrije trap van Juchak. Die wordt doorgekopt door Lens, En dan komt hij bij de tweede paal. En dan is daar Marcelo. Maar die schrikt eigenlijk van de aanwezigheid van Berg in zijn rug. En gaat die bal dus naast de goal van Glasgow Rangers. Daar waar in alle rust Marcelo die bal wellicht in de goal had gekopt. Toch. Maar goed. Het blijft dus 0-0. Maar weer een moment voor PSV. Dus eigenlijk staat Berg nu op min 1 goals. Ja, hij uh, ja, heeft er ja. nog nu één voorkomen van PSV. Goede verdedigende actie van hem. Ja, nou jammer. Het was uh, Lens die doorkomt, maar die wist er niets van. Want dan kreeg hij ongeveer op zijn rug, die, ja. uh, die bal. Maar dat maakt niet uit. Dit is een wedstrijd waar je een keer een klutsituatie nodig hebt om een doelpunt te maken. Helemaal uitgespeeld zal lastig worden, omdat het zo ongelooflijk krap is. Zo weinig ruimte is. Dan moet je surplus aan techniek hebben. En dat hebben alle PSV's natuurlijk ook niet. Davis. Davis dan. Balletje diep en dan moet er opgelet worden. Want er komt die hoef. Die hoef komt daar zomaar. En dan laat hij zich iets uit de 16 meter drukken. Dan is het een hoekschop uiteindelijk of blijft die bal nog binnen. Die blijft zelfs binnen. Goed werk van Manolev. Maar daar verkeek Marcelo zich even op die Absoluut iemand die niet meer veel goals maakt. Het is eigenlijk meer een aanval aan de middenvelden. Maar hij is wel goed aan de bal. En hij loert daar heel slim op een foutje van de verdedigers van PSV. Davis dan. Aanval van de Rangers gaat nog steeds door naar Edu. Edu op wie wacht die. Aan de zijkant is ook eigenlijk niemand bij de Rangers. Dus dan moet de bal door het centrum. En dat lukt niet. Juchak als stand-in, als verdediger tijdelijk. En dat doet het goed. Toyfone dan op de helft van PSV. Geeft hem mee naar Berg. En Berg de zijkant. Die haalt Manolev erop. Manolev de bal. Nou, wie weet zit er wat in. Manolev gaat in één keer een voorzet geven richting de penalty stip. Daar staat Lens. Bartley komt weg. En Toyfone kan die bal net niet onder controle krijgen. Dan neemt Edu over. Maar de druk is groot. Maar dan blijft Glasgow Rangers toch op de been. Sterker nog weet Foster vrij te spelen halverwege de eigen helft. Foster combinatie met Edu. En dan is het inleveren geblazen richting Bauma. Dan moet Engelaar nog even rennen om die bal binnen te houden. Maar dan heeft PSV de bal weer te pakken. Maar was het eventjes het rondspelen van de Glasgow Rangers. Zonder dat het nou echt tot gevaar leidde. Uiteraard op eigen helft. Nu Pieters aan de linkerkant. Halverwege de helft van Glasgow Rangers. Dreigt wat naar binnen. Vindt uiteindelijk Engelaar die de bal weer aanneemt. Kijkt. Kan het in één keer. Ja, het kan naar Toivot. Maar hij doet het heel onnauwkeurig. En Boogera zit ertussen. En dan uh, Hutten en El Diouf. En Diouf draait weg in de middencirkel. En vindt dan uiteindelijk Bartley. Bartley naar de linkerkant, gaat het door naar Whittaker, die kalende speler die dan met zijn rechter aardig doorloopt. Lens voorbij is, dan schakelt hij zich aan Valentin. Dat doet hij graag, dat is ook eigenlijk de natuur van de speler. Dan krijgt hij bijna bij toeval van Manolev terug en dan moet Manolev hem over de achterlijn tikken. Dan is eigenlijk de hele verdediging van PSV in paniek door één man. Eén linksback die even opstoomt en raakt iedereen in de war. Manolev was laatste en is die corner volkomen ten onrechte weggegeven door PSV. Dat is een dure actie wellicht, had echt niet gemoeten. Er was geen dreiging van dan ook verder bij de Rangers. Dan één man om in de gaten te houden. Whitaker. Maar die krijgt er dan toch voor elkaar. Corner van uh, natuurlijk Diouf. Diouf met een indraaiende in bal. De eerste paal wordt hier weggehaald door Marcelo. Die krijgt trouwens een duw. Was een overtreding. Niet gezien. Wordt die bal niet helemaal goed uitverdeeld. En er dus weer ingepompt via Foster. Foster. En uh, voor hetzelfde geld komt hij uh, ineens voor iemand zijn voeten. En haalt hij uit. En uh, dan kan het zomaar 0-1 uh, zijn. Dan zijn de raap weg. Gaaat Diouf. Diouf uh, gooit hem een weer een keer in. En dan wordt hij weggekomen door Marcelo. Die daar geblesseerd raakt. Of is het Hutchinson? Ik denk dat het uh, Marcelo. Nee, het is inderdaad uh, Hutchinson. In ieder geval mag PSV verder. Manolev die komt er ineens aan de linkerkant uit. Dat is opvallend. Met een uh, door de benen van Foster, maar dan is er altijd rugdekking. Natuurlijk, met zo'n verdediging, dan kom je er bijna niet doorheen. Het leek even tochak te lukken die nu druk zet op de keeper, omdat er teruggespeeld wordt op Alexander. En onder druk levert Alexander in bij Engelaar. Halfwege de helft van Glasgow Rangers. Bal gaat naar de rechterkant. Lens. Lens gaat kiezen voor een voorzet. Er staan een aantal mensen in de buurt van het grasoppgebied. Durft hij niet aan? Dan maar weer naar Engelaar. Engelaar loopt weer wat met de bal, brengt hem dan ongeveer bij Lens. En Lens paast dan zomaar in de voeten van Leverty en dan weer een uitbraak van de Glasgow Rangers aanstaande via Davies. Davies. Voster Foster komt op, maar dat lukt niet. Dan moet Davies wat om zijn as draaien. Nog altijd op eigen helft. Dan wordt het hem wel lastig gemaakt door uh, Pieters, is dat geloof ik. Maar uiteindelijk blijft hij toch uh, gewoon in balbezit. En is Edu de volgende namens de Glasgow Rangers. Even kort met Diouf, Edu weer en dan wil hij iemand de diepte insturen. Dat is Levertie, maar dat had Levertie niet begrepen. Dan is er weer even rust bij PSV. Omdat Isaacson de bal uiteindelijk in handen krijgt. Weer uitgooit naar Pieters. Hutchinson is de volgende namens de Eindhovense ploeg die de middellijn oversteekt. Vier minuten nog heeft PSV in die eerste helft een doelpunt is nodig. Brood nodig. Waar komt hij vandaan? Engelaar. Engelaar, Toivonen loopt vrij. Weer via Manolev. Het is een beetje schuifvoetbal. Het is schaakvoetbal. En die blauwe linie schuift voortdurend mee. En zorgt ervoor dat je eigenlijk alle twee tegenstanders hebt. Engelaar. Engelaar nu naar de linkerkant. Naar Pieters. Pieters kan hem meegeven. Hutchinson. Uh, maar dan moet hij uh, daar wegdraaien. Heeft hij ook alweer drie man om zich heen. Het is uh, oneerlijk zoals de Rangers speelt. Moeten ze verbieden. En dan de bal naar Berg. En Berg laat dan de bal nu van zijn voet springen. Is geen toegevoegde waarde als uh, spits. Is geen aanspelpunt. Scoort uh, te weinig. Het is natuurlijk de vraag hoe, hoe lang die nog speelt. En dan is het buitenspel daar van de Rangers. Leverty ging eruit, maar uh, probeert op de counter althans weg te komen. Er staat daar ruim buitenspel. Ja, Berg, wat doe je als uh, trainer? Hoe uh, lang laat je hem staan? Wanneer ga je met Koevermans beginnen? Al is de kans groot dat je met Koevermans natuurlijk alleen nog maar lange ballen speelt. Ja, of ga je kiezen voor Zeefuik of is die nog niet rijp voor dit werk? Uh, het is in geval een ook van verrassende spits die aardig kan schieten ook nog eens. En iets kan creëren. En dat uh, is Koevermans niet gegeven. Hutchinson namens uh, PSV met. Uh, Engelaar Halverwege de helft van de Glasgow Rangers. Het moet naar de buitenkant. In dit geval Pieters en Juchak. Die wachten aan de linkerkant. Juchak krijgt hem uiteindelijk. Gaat hem nu voorzetten richting de eerste paal. Maar daar is Alexander. Daar is geen PSV er om het die doelman echt lastig te maken. Die voorzet van de Holga was ook wel iets te scherp. En tot nu toe valt die Alexander dus nog niet tegen. Hoewel die niet echt getest is. Het zijn wat voorzetten geweest. Het zijn wat schoten die met name over zijn goal zijn gegaan. Nu mag hij uittrappen richting Diouf. Bouma vangt die bal op. En dan heeft PSV weer niet, zoals dat in vakterme heet, de tweede bal. Nee, die heeft Rangers gewoon via Lefferty en via Davis. Ja, Bauma zei voorafgaande aan deze wedstrijd. Ach, in uitwedstrijden scoren we altijd. Dus dan pakken we die goal sowieso mee. Kortom, 0-0 zou zelfs kunnen. PSV dat eerder 1-1 tegen Sampdoria speelde. En 0-0 tegen Metalist uh, hier thuis. Dat waren ook geen fantastische resultaten. Het ging uit soms uh, eigenlijk wel makkelijker. Alles bij elkaar kwamen ze natuurlijk wel heel makkelijk door de poolfase heen. In de Europa League. En die twee wedstrijden tegen Lille mocht er uiteindelijk ook wel zijn. Uit misschien wat minder. Maar thuis die 3-1 was een prima resultaat. Die lijn zouden ze moeten kunnen doorzetten tegen dit Rangers. Maar er nog wel wat moeten gebeuren. Want voorlopig is het maar 0-0. Dan is het weer Whittaker die zijn duels wint. Ja, dat is een goede hoor, Whittaker. Hou die maar in de gaten. Die kan echt aardig voetballen. En wint ook zijn duels veel meer dan de anderen. Edu, Edu met een schijnbeweging per ongeluk. half leidend om de spelers heen. En dan komt hij in de 16 meter. Is dat de opkomende man? Ja, dat is een van de opkomers. Forster die daar de achterlijn haalt. En er een hoekschop uitsleept. Zwaar de rollen even omgedraaid. Rangers met een goed lopende aanval. De achterlijn haalt. Notenbenen via Respect Foster, dat betekent een corner. En dan komen er andere mannen, onder andere David Weir, 40 jaar naar voren. Ja, dan moet hij toch eventjes wat, uh, wat meters maken. Maar het geeft wel te denken, dit was keurig op snelheid uitgevoerd. En uiteindelijk spelen ze bijna de organisatie met PSV-stuk met de drie mensen. De corner komt natuurlijk van uh, Diouf. Weer wachten, Hansen kijkt wat, of er nog wat uh, duw- en trekwerk is. In dit geval niet. Corner komt richting de penalty-stip. Daar is... Een verdediger mee, dat is Bartley. Maar die gaat uiteindelijk na een duwtje onder de bal door. Een uitbraakmogelijkheid voor Lens. Maar dat moet je dan toch ook wel wat zorgvuldiger doen. Nu is het Weir, die daar aan PSV's rechterkant Lens in elk geval de voet dwars zet. Dat een overtreding maakt. Maar dan kan hij wel weer in die tijd dat PSV die vrije trap moet nemen terug. Naar zijn plekje centraal achterin. Is iedereen bij Rangers ook weer terug in de organisatie. En is de verrassing van de uitbraak dus weg. 0-0. We zitten in de laatste minuut voor rust. Als PSV het nog een keer gaat proberen met Hutchinson. Ja, en Toyvono moet oplossen op Lettenbe bij die hoekstoppen. Hans stond te kijken. Maar hij houdt zijn tegenstander heel erg vast bij die corner. En wie weet brekt je dat nog een keertje op. Als hij zomaar ineens in de Vlaag van Verstandsverbijstering misschien een penalty geeft. Dat kan je nu helemaal niet gebruiken. Pieters. Pieters die geeft hem diep aan Berg. Berg. En die kan hem niet halen. mist daar de echte explosiviteit voor. Natuurlijk is de bal niet helemaal op maat. Maar Berg maakt een demodige indruk. Gelooft er bijna niet meer in. In al die ballen die hij aangespeeld krijgt. Absoluut een spits zonder zelfvertrouwen. En een spits zonder zelfvertrouwen heb je bijna helemaal niets aan. Loopt meer in de weg dan dat je daar profijt van hebt. En daarom begrijp ik prima wat je zegt Ronald. Met een type als zeefuit die eigenlijk niets te verliezen heeft. Die de Frank een vrij een keer in kan komen. Bij die tobbende Berg. Die al lang al weet dat hij weer weg moet bij PSV. En volgend jaar bij Hamburg misschien ook alweer op de bank zit. Uitrap daarvan Alexander. Alexander en is het einde van de eerste Eerste helft. PSV tegen de Rangers. Het was aftasten. Het was moeizaam. Het was worstelvoetbal En dus de logische tussenstand van 0-0. Dat is niet voldoende voor PSV als dit na 90 minuten op de klokken staat. Tijd voor wat thee voor de heren Ronald en Arnaud Woru U zo direct weer na het nieuws van 9 uur, uh, 8 uur moet ik zeggen natuurlijk. De drie Nederlanders die in Libië vastzitten komen vanavond nog vrij. Dat heeft de zoon van Gaddafi Saif al-Islam gezegd. De militairen zitten al twaalf dagen vast in Libië. Ze werden opgepakt tijdens een poging tot evacuatie in de stad Sirte. Correspondent Andrea Vrede is op Malta en heeft gesproken met Ed Kronenburg... de topambtenaar van Buitenlandse Zaken die de onderhandelingen heeft gevoerd. Andrea, wat zei hij? Ja, eigenlijk heel weinig, want hij vertelde dat hij heel weinig mocht zeggen had u gezegd dat hij die berichten van de aanstaande vrijla vrijlating ook had gehoord... en dat hij op dat moment gewoon helemaal niet zijn mond mocht open doen. Hij mocht me ook niet vertellen wat hij zelf was. Maar toen ik hem vroeg of die militairen vanavond toch vrijgelaten zouden worden... toen liet hij wel tussen de regels doorblijken dat hij daarop hoopte. Ja, heeft hij wel iets gezegd waar ze dan eventueel heen gaan? Nou, hij heeft benadrukt dat ze in ieder geval niet naar Malta zouden gaan. En daar ben ik op dit moment. Uh, want ja, ik ben hier omdat vanuit hier... Hoogstwaarschijnlijk de onderhandelingen zijn gevoerd. We weten dat Malta en Griekenland zich flink hebben ingespannen om Koneburg en de zijn delegatie te helpen. Maar hier gaan het in ieder geval dus niet heen als ze vrijkomen. Was hij topambtenaar Konenburg, was hij opgelucht? Nou, ik moet zeggen, ik heb hem gisteren ook gesproken en toen was hij een beetje kortaf en een beetje. Ja, nou, toen mocht er helemaal niks gezegd worden. En vanmiddag klonk hij behoorlijk vrolijk en best wel opgelucht. En dat kan dus best een heel goed teken zijn. Laten we het hopen. Andrea Vrede, dankjewel. We horen je later eventueel. Nog een keertje hier in de uitzending, nu snel door naar Den Haag, naar Wilco Boom. Uh, Wilco, wat gebeurt er nu in Den Haag? In Den Haag is iedereen in gespannen afwachting van het antwoord op de vraag of ze inderdaad vrijkomen. Uh, woordvoerders en andere betrokkenen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en uh, Defensie zijn uiterst zwijgzaam. Ze, zijn, ze willen het eerst zeker weten dat die militairen daadwerkelijk in het vliegtuig zitten, dat het vliegtuig is opgestegen voordat daar de vlag uitgaat. Er zijn natuurlijk twijfels, want ja, de zoon van Gaddafi heeft het wel gezegd dat ze vrijkomen. Maar. Hoe betrouwbaar is die mededeling van de zoon van Gaddafi? Dus um, ze willen eerst uh, zeker weten dat het allemaal gebeurt. En dan wordt het hier ongetwijfeld uh, feestelijk bekendgemaakt. En daar is nu dus het wachten op. Ja, nog geen bevestiging. Dus de hoofdrolspelers. Uh, waar zit hij? Doet de premier bijvoorbeeld iets? Doet hij er aan? Nee, ja, de premier is onderweg naar Brussel. Maar dat heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Morgen is er namelijk een Europese top van regeringsleiders en staatshoofden. Uh, in het kader van de Europese Unie. En um, ja, daar moet hij altijd naartoe. En het is dan logisch dat hij er de dag van tevoren heen gaat. Ehm. Um, Minister Roosentaal hebben we vandaag gesignaleerd of vanavond gesignaleerd op het ministerie van Algemene Zaken van, uh, van premier Rutte. Maar die hebben daar nog een overleg met elkaar gehad. Wat ook elke donderdag is, dan heeft, hebben de VVD-ministers daar overleg. Het is in elk geval duidelijk. Uh, dat begrijpen we tussen de regels door wel van iedereen die we hier spreken. Uh, iedereen hoopt dat het goed komt, maar uh, durft er nog niks over te zeggen, omdat het nog niet helemaal zeker is. Wilke boom, bedankt tot zover keren weer terug naar het schaatsen van vanmiddag. Ja, ze was al wereldkampioen allround dit seizoen... maar in de wedstrijden die volgden liet Irene Wust zien... dat ze in hele grote vorm verkeert. Vandaag werd ze in Insel ook nog eens wereldkampioen op de 3 kilometer... door eeuwige concurrenten Martina Siblikova... een halve seconde voor te blijven. Steven Dadebouwt in gesprek met Irene Wust. Irene, ja, hoe kreeg je dit nou weer voor elkaar? Ja, ik weet het ook niet. Het uh, de eerste deel ging gewoon echt heel erg goed. En de laatste twee rondjes waren wel heel erg zwaar. Moest ik het wel een beetje bekopen, maar... Uh... Ja, het begin was gelukkig zo sterk dat niemand eraan kwam. Dus uh, het was heel spannend, maar uh, ik heb gewonnen. Ja, hoe hoe uh, angstig was jij dat die laatste rondes jou op zouden gaan breken? Vooral toen Stablicka vaar reed. Ja, heel angstig. Ik dacht, uh, het zal wel weer gewoon... Uh, ik dacht, het zal wel zilver worden. Want uh, ik denk, uh, Stablicka vaar die had wel een ideale tegenstander wat dat betreft, die had als Schussle gewoon een hele goede, goed iemand die haar op gang trok. En uh, ik denk nou, het zal wel weer net op het einde, zal ze wel weer net er onder, onderdoor gaan. Maar uh, ja, vandaag niet, dus uh, geweldig. Je lijkt, het, je lijkt te vliegen hè, de laatste tijd? Ja, het gaat heel erg goed. En uh, ik ben er gewoon echt aan het genieten. En ik weet hoe, uh, hoe mooi het nou is om zo te rijden, maar hoe bijzonder ook. Want ik heb natuurlijk vaak genoeg meegemaakt dat het helemaal niet ging. En uh, ja, wat wil nog? Meer in in zo'n hartstikke mooie hal, vol met Nederlandse fans. Het is gewoon echt een feestje. Je had het over vier keer goud hè, vooraf dit, deze WK. Um, maar deze afstand stond niet bovenaan het lijstje, denk ik? Nee, nee deze stond zeker niet bovenaan het lijstje. En, uh, maar ja, des te mooier dat het wel is gelukt. En uh, ach ja, als het bij één keer goud blijft... Uh, ik ga morgen en uh, er worden nog hele, drie mooie hele afstanden. 1500 en de 1000 en de ploegen. Dus drie keer kans op goud eventueel. Mocht het niet meer lukken, dan is mijn uh, weekend sowieso geslaagd. Wat betekent het voor jou dat dit, dat dit in het oude schaatsmekka Insel uh, nu gebeurt, deze titel? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Ik bedoel, kijk om je heen, proef het sfeertje. Het is uh, ja, echt geweldig hier. En als je in Insel zelf gaat kijken, dan is het, uh, wat ik van daar uh, heb begrepen, want ik ben er zelf nog niet geweest, is het gewoon uh, gekke huis en carnaval. Dus uh, ja, het is gewoon uh, heel mooi. En wanneer sluit je aan, dat carnaval? Want dat, dat heb je trouwens dit jaar gemist waarschijnlijk uh, in Brabant. Ja, dat mis ik altijd. Maar uh, ik sluit aan, uh, ik denk, zondagavond. Met hoeveel medailles? <tus> Ah, ik hoop met vier. Nou, ik peil even hoe dat werkt voor jouw motivatie. Hoe dat werkt voor mijn motivatie? Deze eerste gouden plak. Ja, dat uh, smaakt naar meer. Ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Maar voordat we daarop ingaan, Sebastian Timmerman... verslaggever, allereerst toch even die verrassende overwinning op Sablikova. Want zo mogen we dat toch wel noemen, een verrassing. Ja, dat ze, dat ze Sablikova's uh, verslaat, dat is aan de ene kant inderdaad verrassend. Al vind ik wel dat de vorm van Wüst de laatste weken nog steeds uh, hartstikke goed is. Eigenlijk al van zeg maar twee weken voor de uh, WK All-round, toen zag je dat al aankomen... en ze heeft na het WK round in Calgary dat ze won... die vorm perfect meegenomen, uh, nu naar Maartoe, zeg maar. En vorige week in Ereveen won ze al de, en de 1500 meter toe racen, deze drie kilometer niet. Dus dat ze super in vorm was, dat wisten we. En het was inderdaad hopen dat ze dat ook op die drie kilometer kon laten zien. En dat kon ze. Uh, ze ging ouderwets in de aanval. Verloor aan het einde van haar race wel wat ze konden ten opzichte van haar eigen schema. Sablikova reed ook zoals we haar kennen... ...pakt aan het einde van, de, uh, van haar drie kilometer wel weer wat tijd terug... ...ten opzichte van Wüst. Maar het was niet genoeg en ze stand op 51 honderdste van de seconde. Twee jaar geleden verloor ze nipt van Groenewold. Nu verliest ze nipt van Irene Wüst. Maar uh, ligt het echt aan Wüst die zo sterk reed? Ja, of heeft ja. Sablikova wat laten liggen? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant de uh, extreme versnelling... ...zoals we die wel eens hebben gezien van Sablikova... ...die had ze vandaag niet in huis. Ze verliest zelfs in de laatste ronde drie tiende... ...ten opzichte van haar voorlaatste ronde. Uh, dus ze heeft wel eens aan het einde van zo'n drie kilometer beter gereden is een beetje een mix van beiden. Ja. Nou goed, uh, Wüst gaat dus voor vier keer goud. Hoe reëel is dat? Nou ja, op de 1500 meter zie ik haar in deze vorm zeker uh, heel ver komen. En dan is het op de ploegenachtervolging natuurlijk de vraag uh, hoe het gaat met de andere twee dames. Dat is een teamsport, daar ben je afhankelijk van, uh, van je mederijders, van je medestanders. Uh, maar goed, vier keer goud zit er absoluut in, want je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Uh, uh, Wust in deze vorm is van grote uh, waarde in die ploegenachtervolging. En die zou wel eens die andere dames naar een gouden medaille toe kunnen leiden. Goed, dan de 1500 meter bij de mannen. Die werd vandaag ook gereden als tweede afstand. Uh, daar eigenlijk ook een verrassing. Niet ja, Davis, maar Bukko die wint. Het was een van... Fantastische 1500 meter bij de mannen. En Davis was inderdaad de topfavoriet. En die laatste rit, Davis-Buckoo, was zo waanzinnig mooi. Eigenlijk die laatste ronde waarin Buckoo nog weer terugkomt naar ja, Davis. Ja, want ik hoorde jullie zeggen van, nou, die is eraan hoor, Buckoo. Hij leek eraan, hij leek eraan voor de moeite. Maar hij had het voordeel van de laatste binnenbocht. Had een richtpunt op de kruising aan Johnny Davis. Dus kun je achteraf zeggen dat hij tactisch zijn race waanzinnig goed heeft ingedeeld. De eindsprint op de laatste 100 meter was prachtig om naar te kijken. En de explosie in het stadion van de emoties... van van de Nooren uh, was van, waanzinnig mooi. Die zaten zeg maar, in de bocht gelijk na de finish. Een hele grote groep Nooren uh, die traditioneel naar Insel zijn gekomen. Die eigenlijk pas net het stadion verlaten hebben. Want die hebben tot, uh, tot lang nog doorgefeest. En uh, het is Bukko gegund in dit uh, Sven Kramer-loze uh, seizoen. Keken heel veel mensen naar hem. De druk in Noorwegen was enorm. Dat kon hij lange tijd niet waarmaken. Omdat hij ook nog wel een beetje flirtte met Pieter Mullen. Wellicht voor volgend seizoen nam zijn populariteit in Noorwegen ook een beetje af. In Noorwegen stond sowieso het schaatsen een beetje ter discussie. Uh, omdat er veranderingen moeten komen, vindt men. Bij zeg maar, de Noorse NOS, de, de, de NRK. En omdat de prestaties uitbleven. Nou, in één klap lijkt dat allemaal weggevaagd. Want uh, Bukko uh, ja, zette de Noren vandaag in, uh, in vuur en vlam. Davis wordt tweede. En Makowski uit Canada eindigt op, uh, op de derde plaats. En behaalt ermee eindelijk een keer een grote prijs. Ja, dat is ook een verrassing. Uh, maar zo mooi als het was voor Bukko, zo zuur is het voor Stefan Groothuis. Ja. Want die wordt weer vierde. Ja, dat overkwam hem twee jaar geleden op de 1000 meter bij de wekenafstand het overkwam hem vorig seizoen op de Olympische Spelen het overkwam hem dit seizoen bij het WK Sprint in Heerenveen. En je zag het al een beetje aankomen... omdat die tweede stond met nog één rit te gaan. En inderdaad weer vierde. Ja, Het is, het is hartstikke sneu voor de jongen. Maar uh, dat, dat plakkaat hangt nu een beetje aan. Maar goed, morgen op de duizend meter... heeft hij uh, wel meteen kans om uh, revanche te nemen. Vorige week won hij die duizend meter in Heerenveen. Ik hoop voor hem dat hij dit snel van zich af kan zetten. En dat hij uh, morgen dus inderdaad revanche kan nemen... op die duizend meter. Nou, Kuipers en Tuiter deden ook mee. Kuipers het elfde, Tuiter werd uiteindelijk gedisqualificeerd. Omdat hij... Uh, blokjes wegtrapte en door de lijn heen ging. Maar die uh, was ook niet in de buurt van het podium. Morgen weer een dag. Sebas, dank je wel. Graag gedaan. Ja, en zojuist twittert Irene Bust... dat ze weer zijn verkeerde medaille heeft gehad. Ze heeft de medaille gekregen voor de 10 kilometer. Ach, die kan ze vast nog wel even inwisselen. Irene Bust dus het eerste gehad voor Nederland. Daar in al bijna alweer het einde van het eerste uur... langs de lijn. Nog drie uurtjes te gaan. Zo direct na het acht uur zonel natuurlijk de tweede helft... van PSV tegen de Glasgow Rangers. achtste finale Europa League... Daar is het nog wachten op vuurwerk. Het staat nog 0-0 in Eindhoven. En over een dik uur beginnen die andere twee wedstrijden met Nederlandse clubs in de Europa League. Twente speelt tegen Zenit Sint-Petersburg. En ook Ajax treft een Russische tegenstander. Spartak Moskou komt op bezoek in de arena. En als er nieuws is natuurlijk over de Nederlandse militairen in Libië... die zouden vrijkomen vanavond, dan hoort u dat natuurlijk hier ook op Radio 1. Graag tot over een paar minuten Nationaal van 8 uur.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 Oh, ik heb een krant bij me, dan lees ik even een krant. Over het leven langs de weg. Zondagavond, 9 uur, in Holland, Dok, Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van 18 tot en met 23 april is het de Week van het Testament. Dit jaar bieden de deelnemende Goede Doelen en Notarissen... u een gratis adviesgesprek aan.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 Dit is Radio 1.